...pont Smit de duizenden tonnen olie uit de brandstoftanks om een milieuramp te voorkomen. Smit wil ook wel de hele Costa Concordia bergen, maar daarover is nog geen besluit genomen. Vandaag wordt de passagierslijst van het schip gepubliceerd. Dan wordt ook duidelijk of en hoeveel Nederlanders een cruise buiten een reisbureau om hadden geboekt. Op festival Noorderslag heeft het jaar 33.000 bezoekers getrokken, ongeveer evenveel als vorig jaar.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 Tot en met dinsdag zonnig en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn vandaag wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen de knooppunten Kooimeer en Velsen. En op de A73, Nijmegen-Maasbracht, tussen Venlo en knooppunt Het Vonderen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nationale voorlees, ontbijt Hiervoor nodig bibliotheek Dara De jongste kinderen van een aantal peuterspeelzaal en kleutergroepen van het basisonderwijs uit. En een bijna heerlijk ontbijt wordt er voorgelezen uit Mama kwijt. 18, 25 en 27 januari wordt in alle vestigingen voorgelezen uit Mama kwijt met het Kamishabi kastje. Zou Kleine uil zijn mama vinden. Nou, ja, in Aha. Sanford is het dan ja. van op 27 januari van 3 uh, uur tot kwart voor 4. Talent the Voice XL halve finale. Is het nou weer een finale? Weet je dat? Ja. Talent the Voice komt ook naar Zandvoort. Het is te merken dat talentenjachten... Israël, Israël, no, ja, nou, heel Israël, lang. Israël, Israël, sorry. Het is de merken dat in Nederland erg populair zijn. Na het grote succes in Sassenheim zal talent of the Voice ook in Zandvoort plaatsvinden onder de naam Talent of the Voice XL. Volgens organisatoren on-air events en music to all zal het een van de grootste uit de regen worden.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 En quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm. En van commentaar voorzien door quizmasser Joop van Hes junior. Wie is de snelste en de beste? Inschrijven in teams van maximaal vier personen. Hou je van spelletjes, dan is dit je avond. Voor iedereen die van gezelligheid houdt en goed op de hoogte is. Davies zijn een leuke prijzen te winnen. Winplaats in plaats een Café Koper op het Kerplein 6... Om mee te doen kost het uh, 2,50 per persoon. Meer informatie vindt plaats op 20 januari 2012, 9 uur. En Meer informatie vind je op www.cafekoper.nl. En OMC oh, Jazz, Saskia Larou, de Lady Miles Davis of Europe. Saskia Larou is, is een graag geziene gast in café Omstee Met daar niet afverlatende inzet en enthousiasme speelt en zingt, rept, Saskia de Jazz en de Bibopsterren van de hemel. Het zorg eens aan ondoenlijk om op te noemen waar M&G Saskia gespeeld heeft. Je kan er even googlen. Een tik je gewoon in Saskia Laro. Double <laughs> o. Dan kan je heel veel over te vinden. Uh, dus uh, 20 januari om uh, 9 uur in Café Oomstee. Wil je nou meer informatie? Ga dan naar www.oomstee.nl En raad je plaatje wie durft... Durf jij het op te nemen tegen ons, het team van GFM Zandvoort? Geef je dan uh, nu op uh, bij uh, Café 4, dat kan je aan de bar doen. Je maakt een uh, team bestaande uit maximaal vier personen. En op zaterdag 28 januari om 8 uur vindt het plaats. Raad je plaatje. Leuk. Neem het op tegen ons, het team van GFM. We kunnen al een beetje oefenen, wil je dat? Ja, doe maar. Doen we even een, uh, even een, of een rondje. Als je hem raadt, heb je een punt. Als je hem niet goed hebt, dan uh, geen punt.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 Ik hoop dat we op een dag een manier vinden om te doen. Het is niet over je make-up, hoe je probeert te vormen. Ook niet. Wat ga je doen? Nou, is maar goed dat jij niet in je wens zit hier, hè? <laughs> nou, nog twee. Deze moet je wel weten. Dat is een klassieker. Oh, ja, shit hoor, denk ik weer. Ja, <laughs> ja, ja. Dat is een pink van de tong, hè? Zie je, Zie je hem? <laughs> nou, weet je maar, Pascal van der Beek. Nou, hey, jij ziet hem natuurlijk. Like, oh, oh, oh. oh. James Morrison. <laughs> nee, nee, nee, geitje, geitje. Nee, nee, man. Shit, hoor die. Als je zegt, weet ik het. Zeggen? Tracy Chapman met Vescar. Car. Tuurlijk, ja. Oh, die wist je dus niet. Nou, doen we nog twee als laatste? Eén na laatste. Wie is dit? Welke band?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 Oh shit Intro is bijna voorbij, dan moet je het weten Nou, zou ik het nou zeggen maar. Is het John Mayer Oude. And Daughters Ik a girl She the color Inside of my world Just like a maze Where all of the walls are Continually change. Stand on steps with my heart in my head Now I'm starting to see Maybe it's got nothing to do with me Fathers, be good to your daughters Daughters will love like you do Girls become lovers who turn into mothers, so mothers be good to your daughters. Away. Now she's left cleaning up the mess he made. So, father's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 Lang deze weg nodig het team van de beide basisscholen belangstelling uit voor de afscheidsreceptie van juf Marika. Op dinsdag 17 januari tussen uh, 4 en 5 uur in de oude van de Nicolas School aan de JP Thijzenweg 24. Tot zover dit item bij uh, Zondag in Kermeland met oog en hoor de badplaats door. ...elke week te vinden in de Zandvoortse Courant. Hé, hey, zo meteen muziek van Richard Marks, Bad English, komt er ook aan. Wat dacht je van Rick James, Glow, daar heb ik zin in jongen. Maar eerst gaan we even met z'n allen een potje dansen. We gaan allemaal nou even los, we gaan even kijken, terugkijken naar afgelopen zaterdag. Gisteren dus, we zonden allemaal in de club. We zonden met een ogen dicht, armen wijd, rechterhand een biertje, linkerhand een biertje... ...en we gingen los... En we horen dit liedje, de Bingo Players en Mode.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 Een uh, legendarisch fragment van, uh, van, van Gijpie Tijdens VI Oranje en hij vertelt hier over Wim Suurbier. Dat hij samen met Wim Suurbier in de auto zat. En dat hij in alcoholvuik terecht kwam. Maar vertel de vuik. Wim Suurbier. Ja, ja, ik moet het vertellen. Nou, het was zo dat. Uh... Kijk er zin in, hoor. Het, het, het leuke is van, van dat verhaal dat toen hij bij, uh, bij Sparta kwam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 Ik ga niet rijden. Hij zegt ik ben zo blauw als een aap. Hij zegt René, heeft zijn niet. Ik kan ook geen rijwijs. En die agent die kijkt even, en die roept. Hij zoekt: uh, Bert, moto 1. Bert, moto 1. En er komt een motoragent aan. En die stapt van zijn motor af. En die gozer zegt, Bert... Bad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 Wat een held hè, die willen wij. Ja. Mooi man. En nu de krantjes.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 Be the one to always help you through If you only didn't mind loving me the same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 say ...op ZFM en... ...Glow! Het is uh, tien voor vijf, Goedemiddag. ZFM, Zandvoort, je luistert aan zondag in Kermland. Volgende week zijn wij er niet, Aldo en ik. Maar uh, Rob en Albert-Jan nemen het over. Ja, dat klopt. En ik heb nog wat uh, aparte nieuwtjes. Ik heb even wat opgezocht. En uh, deze moest ik behoorlijk lachen. Carnaval staat... Uh, nou, je kan, carnaval heb je twee woorden. Dat is één carnaval en twee...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 Stambeelden. Nee, ja, die stambeelden snap ik wel. Maar die straatmuzikanten ik word er zo moe van soms. Nope. Sommigen kunnen gewoon echt niet spelen, hè. Right. Nou ja, steeds meer boetes uitgedeeld dus voor uh, die straatartiesten. Hier is Incognito, Jocelyn Brown.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 Bedankt voor het luisteren. Hele fijne werkweek. En uh, nou ja, tot, uh, tot uh, volgende over week. Over twee weken. Tot over twee weken. Ik ga een week hier op, uh, op, uh, naar Oostenrijk. Op Lekker hoor. Op skikamp. Kijk, doe je goed. Nou, ja, het is verplicht. Ik heb nog nooit geskiet. Dus ik hoop dat het goed komt. <laughs> ja, en voor de mensen thuis. Die, uh, hebben we nou weer wat te bespreken aan de eettafel vanavond. Met eten. Ja, is dat zo? Ja, we hebben zoveel behandeld. We hebben zoveel behandeld vandaag. Het nieuws van vandaag. Nieuwtjes. Uh, hoe je de, de trein moet instappen. Het liedje van Michael Michel. Hé, tot de volgende keer